Het onbestuurbaar geraakte Chinese ruimtestation changong e 1 zal deze nacht de dampkring van de aarde binnenkomen. Volgens berekeningen van ruimteorganisatie ESA... gebeurt dat voor kwart over vier Nederlandse tijd. De kans dat iemand wordt geraakt door het ruimtestation... dat ongeveer zo groot is als een bus, is volgens experts uiterst klein. Het grootste gedeelte zal verbranden in de dampkring. Onderdelen die de aarde wel bereiken... komen waarschijnlijk ergens in zee terecht.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 Door de traditionele paasvuren zijn onder meer in het zuidwesten van Nederland... en in België de concentraties fijnstof flink gestegen en is er smok ontstaan. Ook werd er op verschillende plaatsen geklaagd over een rook- en brandlucht. Het RIVM meldt dat de luchtkwaliteit in het zuidwesten onvoldoende tot slecht is. En daar kunnen vooral mensen met longproblemen flink last van hebben. Een man uit Dordrecht is zaterdagnacht slachtoffer geworden van anti-homo-geweld...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 Het weer, het is bewolkt en soms wat miserig. De minima liggen tussen de 2 en 5 graden. In het noordoosten is er kans op lichte vorst. Overdag, tweede paasdag, is het bewolkt... en vooral in het westen zijn er perioden met regen. Het wordt 8 graden in Noord-Holland tot 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Zie toch weer een ander wit meisje. die ergens op straat sliep. naar binnen gesleept. wiens naam ik niet ken. Maar het is een gezellige boel. U kunt altijd bellen naar 0800 1121. U kunt ook uh, twitteren als ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietbrot. U kunt mailen naar zwarteprietprat.pownet.tv. Mijn naam is Prim Suram Shaurade -Sjo Kishoon. Oftewel, de man die onderdrukt wordt door Diana. Uh, we gaan <tie> eerst naar een. <laughs> we, gaan, we gaan eerst naar iemand die heel belangrijk is in ons leven. Uh, dag Charlotte ben je er? Hoi, Fram, Ja, ik ben er. Oké, okay, luisteraars. Uh, u moet zich even voorstellen: Miss Bouwman in het begin van haar carrière. Sonja Barend in het begin van haar carrière. Dit is Charlotte van Pont, een van de Prachtigste, intelligentste, mooiste, <lacht> charmantste, moedigste <lacht> nee. televisiemakers die ik ken. Je kent Charlotte <lacht> ja, ook. Yeah. En Charlotte, en wat ik leuk vind van haar, uh, ze heeft passie voor het televisiemaken. En Charlotte, uh, morgenavond, dinsdagavond, je hebt heel hard gewerkt. Je bent nu nog aan het werken, daarom zit je nog. Uh, uh, uh, wat heb je gedaan in Charlo's? ben in Kreuzweg. Ja? En Ik kan het heel veel Als je je hand weghaalt voor de microfoon van je telefoon, dat wil je goed kunnen horen. Oké, goeie. Ik heb de afgelopen tijd heel veel in Kroosweg gezeten. Omdat het gaan naar heel veel slopen. Terwijl ik het chat irritant. ik al heel vaak mezelf. Je hoort heel vet jezelf. Dan moet je even je oor weghalen van die telefoon en gewoon praten, Charlotte. Je bent de televisiemaakster. Okay, dit is goed. live radio. Ga door. Luisteraars aan de telefoon is Charlotte van Pauk. Die een prachtige documentaire heeft gemaakt in Krooswijk. Wanneer wordt het uitgezonden, Charlotte? Het wordt uh, vanavond dus eigenlijk? Nee, dinsdagavond. Vandaag is maandag. Charlotte? Ja, precies. Ja, dus het wordt maandagavond, tien voor Ma half tien. Dus vanavond, maandagavond, tweede paasdag. Tien voor ja, half exact. tien. Tien voor half tien op NPO 3. Op Nederland 3, dus luisteraars, vanavond, tien voor half tien. Als u uitgevrieten bent, van de meubelzaak teruggekomen bent... en u wilt enige inhoud in uw leven... Ik heb ooit voor Primtime in Krooswijk gedraaid. Het is een interessante week. En wat deze gemoedige jonge witte vrouw heeft gedaan... is, is daar gegaan met de camera. En ze heeft mensen gevolgd die het slachtoffer worden. Iedereen klaagt over prins Bernard die 50 panden heeft. Wie zijn de slachtoffers van de 50 panden van prins Bernard? Wie zijn dat, Charlotte? Sorry nou dat ik zeg de Krooswijker. Ja, de echte Krooswijker. De echte kruiswerker. Nee, de echte kruiswerker die voelt zich verjaagd. Ja. En die heeft er eigenlijk 9 van 10 keer ook wel gewoon een punt. Oké. Okay, Want en... er wordt onwijs gesloten de komende tijd en zij kunnen waarschijnlijk niet meer terug. Maar Charlotte, ik ken jou. Jij kan en ja. behalve een verhaal ook de emotie brengen en de menselijkheid. En heb je dat in deze reportage? Ja, dat zou ik, ja, ik kunnen doen. Ah, het is wel typisch Charlotte 50 minuten. Dat je voorbij gaat aan de oppervlakken... zoals de narcistische onnozele subsidievreters die persberichten <tiegeluid> voorlezen. <grijp1> dit is wel echt Charlotte die voorbij de vrienden gaat. Dus ja! toch, Maar Charlotte, kijken. serieus. Het, dat heb je toch gedaan... Ja, dat heb ik gedaan, dat okay. ik gedaan. En je bent nog keihard aan echt, het werken. Dat echt, echt, echt fantastisch. Ik Zou het een aanraden om dat te gaan? Je bent ben keihard nog aan het werken. Dus luisteraars, um, uh, om, uh, vanavond om tien voor half tien op Nederland 3. NPO 3. Uh, hoe heet het ja. Charlotte? Crème de la Crooswijk. Crème de la Crooswijk van Charlotte. Charlotte, ik ken je familienaam niet eens. Je bent zo vaak bij me thuis gekomen, gegeten, alles. Ik ken je achternaam niet eens. Pieters, Pietersen. Oh, luisteraars, ik nou Charlotte Pietersen, wat een unieke buitenlandse naam. Die heeft een prachtig programma gemaakt. Creme de la Rijk. vanavond, tien voor half tien. Op NPO 3, Nederland 3. Kijkt u allemaal. En lieve Charlotte, weer me beloven dat nadat het is uitgezonden... dat je even goed uitslaapt, want je werkt echt te hard, meisje. Ja, dat ga ik doen. En ik ga heel snel weer koken. Ook al je het niet. Ja, dan kom ik, weer, kom ik heel snel koken. Dan kom je weer heel snel eten. En dan gaat O-Doc ook komen. zeggen. En dan geef ik een hele dikke positieve knuffel, oké? Okay? Ja, En 29 mee krijg <laughs> je bij deze gratis kaartje voor o ja. en in de Melkweg. Yes! Dan kom je lekker je gieren, lekker, lekker lachen. lekker positieve energie met ons delen, oké? Okay? Ja, nice. Heel leuk. Dat is het eigenlijk. Bam, bam. Oké, okay, doe jullie voor Charlotte. Dames en heren, 10 over, over half 10, hè? 10 voor half 10. Oh, 20. Uur, dus dat is het 21 uur 20. 20. Ja. 21 uur 20. 10 voor half tien. NPO 3. Uh, Crème de la Crooswijk van Charlotte. Radhakichoune op, pardon. Pietersen. He, Pietersen. <laughs> aan de rug, ah. Ah. Uh, luisteraars, één voor de duidelijkheid. Ik heb de droom nooit uitgegeten dat dit mijn aanstaande schoondochter is. Maar dat is een ander verhaal. Dag liever. Doei doei. <laughs> uh, hallo met Prim. Hallo, ja. Met wie spreek ik? Met Prem Avatar. Wat? Ja, een naamgenoot. Zo een beetje een echo in de lijn. Uh, Maak niet uit. Als je niet tegen echo kan, kan je ook niet tegen dit programma. Maar ga verder. Ik kan tegen dit programma. Maar ik heb... Uh, het is heel duidelijk dat jij niet kent... Wat is dit van zo'n echo in de lijn? Oké, okay, dan bellen we je af. Doei. Dag Jos. Ja, mensen die tegen echo's kunnen overdag, <laughs> ja. Dag uh, hello, Jos. Jos. Hoi Jos. Dag Jos. Jos nou, de, dat, is, dat is ook een snelle reactie. Heb jij ook een echo op de leen? Ja, ik zal even de radio uitzetten. Want ik hoor u nu over de radio. Ja. En ik hoor ook over mijn Ik kan u telefoon. nu deelgenoot maken van wat ik ga doen. U denkt allemaal, deze man stottert, Prim gaat hem afbellen. Maar dat doe ik niet. Deze man krijgt alle ruimte... want ik vind het aanmoedig dat hij belt. Twee, hij heeft zo'n beschaafde, aangename stem. C, wij doen het onverwachte in dit programma... want arrogante zakkenvullers met de dikke nek... die drukken weg, maar oprechte Prachtige mensen als Jos, die kreeg alle ruimte. Toch, oh, Odaq? Want zeker jij stotterde waar, vroeger ook. Nee, mijn broertje. Mijn broertje stotterde. En dat gaat nu veel beter. Maar ik ben wel heel benieuwd, waar, waar, waar, waar, waar, waar ben je vandaan? Nou, ten eerste bedankt voor de complimenten. Ik bel vanuit Wageningen. Uh, Daar ben ik gaan studeren. Okay. Dus ik ben bioloog. <lacht> en bio um, ik heb altijd heel veel respect voor u gehad. Vooral omdat u een van de mensen bent die gewoon voor de zijn mening uitkomt. Gewoon recht voor zijn raap. En ik hou van die mensen. U bedoelt o dus je hebt altijd <laughs> respect gehad voor o -Doc. Hij bedoelt jouw Prim, hij bedoelt jouw Even jou. kijken, Jos, wie bedoel je, o of Prim? Ik bedoel u. Uh, u maar, maar dan moet u je zeggen. Doet u me genoegen Jos, zegt u je, want ik ben je. Oh, ik zeg gewoon dan, eh, gewoon, je... U mag ook zeggen lul hoor, vind ik ook <laughs> prima. Nee, nee, nee, dat ga ik niet. Jas, dus weet niet je uit. wat de grap is? o en ik, als we elkaar zien, afgelopen vrijdag was de laatste uiting van de wereld draai door. Mm -hmm. En toen kwam ja, o ja, toevallig bij het feestje. Ik ik even vragen, wie, wie is dat, O-Doc? is Urendel de Ramdami, hij is een van de prachtigste mensen die kennen me lief, hij is zanger, comedian, 29 mei heeft hij een prachtig optreden in de Melkweg en daarna gaat hij door heel Nederland toeren. Ja. Kom je ook in Wageningen met die uh, tour? Nou we gaan wel richting Arnhem, dus we uh, ongetwijfeld dat, waar als een zat bommel komen, dan, uh, dan, dan, dan komen we ook okay. weer die kant op. Jas, door. hoe oud ben je? Ik ben bijna net zo oud als u, ik ben uh, pas uh, jaar geweest, ik ben vier... Uh, 34. Ui. 54. Ik ben. Maar luister even. Je bent bijna net zo oud als mevrouw. Ik ben 56. Hey. Oh, het is goed dat je u zegt wat ik ben oud. Maar, maar als jij. Je, je moet echt naar Saltbommel gaan. Want als je bij ODOC show bent geweest. kijk je anders aan tegen het leven. En... Odok brengt het mooie in mensen naar boven. En wat. Uh, ja, nou, ik zal het opschrijven. Hoe moet je het opschrijven? O-D-O-G. O -o Weet je wel? Zoals je hotdog hebt, maar dan haal je de H en de T weg. O-Dog. En, en als je ja, googelt ja, ja, op O, als je duck the goat op O-Dog, dan vind je alles van hem. En, en vind ik dan ook je site met die data? Nou, ik, sterker nog, alles ja, staat op... Ik, goed, ik, het staat dan op papier. Ja, en je kan alles, alles kan je ook vinden op de website van de Melkweg natuurlijk. Eh, dus mocht je het mocht je echt nog een keertje rustig willen doen. Nee, nee, echt wel. lekker. <laughs> is hey, hey, weet, je zou <laughs> geen wijn drinken, Frans. Nou, ik schallig. zal. Ik, uh, Jos, ik zal. Ik had u weten gebracht voor Old Ik zal, ik <laughs> nou, ik zal -Doc. het zeker. Ik zal het zeker nazoeken en uh, proberen of ik erheen. Oh. Jas, ik maar, wil je even wat zeggen. Maar, even wat zeggen. Maar, ik zou wel, geen wijn drinken. Ik had wijn gebracht voor o -Doc. Toen zegt O-Doc, prip, drink eentje met me. Maar hij is zo lekker. Dus nu drink ik die altijd <laughs> Dus, al op les dus les. nu mag ik wel met je proost, proost. Ja, ja. en ja, heren, proost. Oké, okay, Jas, op Jas. Jas, wat ja. wil je ik weet. Ja, ik heb ook wel enige humor Alleen. <laughs> <laughs> Allee... <laughs> um... Ik zal u even vertellen... Wat ik, ik, ik vond het prima... Hoe, hoe u net... Die, die mensen... van de lijn af... Want <totstuk> dat... dat, dat sloeg eigenlijk... nergens meer op. Maar wat ik één ding... miste... Mm, mm, mm, in uw argumentatie... Ik, ik ben tegen... iedere vorm van... Isme, isme, al is er nou rasisme, seksisme, droms, Isme. Maar bent u wel tegen narcisme? Want als u tegen narcisme, ik ben op een oppernarcist. Dus als ik, als ik niet narcist was, zou ik dit radioprogramma niet maken. En Odoc, als je geen narcist bent, sta je niet op het podium. Nou, nah, je moet nee, wel een beetje narcistisch je je, kunnen zijn. Je moet allemaal een beetje trots zijn op je... Nee, niet trots. Want o en ik c zijn niet trots. Want Jos, wacht even. Nu moet je even je mond houden als totter je. Kijk, da dat, dat narcisme in o heb je nodig... Kijk, ik bedoel... I niemand met zijn goede hoef pakt dit radioprogramma. Niemand met zijn goede hoef gaat op de melkweg staan... om ze hele hebben en houden. Dan heb je toch een vorm van narcisme. Ja, maar het is ook wel een, een, een kleine drang om te willen delen, denk ik. Ja, maar ook narcisme. Dat ja, narcistische is nodig om de waarheid te kunnen spreken. Ja, ja, maar, maar, ja. Pr maar, maar precies zo is uh, uh, uh, socialisme nodig om de wereld beter te maken. Ja, maar te veel socialisme, dat is ook weer. In nee, gang. maar kapitalisme ja, is ook. Ja, dus ja, precies. Dus, maar, maar Jos is tegen iedere ja, vorm maar van. ]isme, alleen, dus Jos, jij bent tegen ik... iedere vorm van vooruitgang. Ik weet, ik ben ik weet alleen. Ik, ik heb een uh, gym... opleiding Dat naar is alleen maar naar zijn spiegelbeeld blijft kijken in het water. Hé, maar Jos, even wat. Nu gaat het niet om het stotteren, maar nu gaat het gewoon dat je oninteressant bent. Dus heb je echt iets interessants te melden? Want je begon wel goed, maar nu wou je gewoon door. Daar wou ik het even over hebben. Want ik moet naar een blanke Germaan, hè? Dus ik bedoel, die wacht al de hele tijd. Oké, nou, ik ben ook een... Ik ben om. Nee, met geen Germaan Brabanders zijn niet de inheemse Nederlanders, je bent import. Je moet het even goed weten, in dit land zijn alleen de Friesen de inheemse bewoners. En ieder ander is import. Dus ik moet nu naar de oorspronkelijke inwoner van dit land, die heeft geknokt om in dit programma als minderheid een, een stem te hebben. Dus heb je nog iets zinnigs te zeggen voordat ik Zeg nog even iets positiefs. Ja, want, want ik, wilde, ik wilde nog iets een belangrijk onderwerp inbrengen... Ja... Dat ondanks u alle mensen gelijk schakelt en allemaal gelijk behandeld, dat u één onderwerp vergeet, en dat is mensen die worden gestigmatiseerd. Vriend, ik ben het grootste slachtoffer van stigmatisering. Als er iemand een slachtoffer is, vast. Oké, okay. weet je wat? Start het muziekje maar. Dag Jos, tot de volgende keer. Dankjewel, Dank doei. Je wel, doei. O-Doc, ik ben het grootste slachtoffer van ja, Ik, ik moet maar... heel eerlijk hij zeggen. Hij begon stop, stop, inderdaad heel positief goed. En toen de maar, maar het duurde ook heel lang. Ja. Dus, dus, wie hebben we nu? De blanke, uh, kijk, ik Kijk, ik zal het uitleggen. De ja, Oké, okay, kijk wat er gebeurt, Odoc. Dit land. Als we, we moeten een meetpunt nemen. Ja, ik heb het ja. jaar nul genomen. In ja. alle documenten die je vindt, was er maar één. Etniciteit in dit land dat waren de germanen in friesland de Romeinen hebben daar uitgebreid over geschreven mm. daarna is er het tsunami van buitenlanders gekomen oh, echt zo'n uh, golf zo ja ja zo batavieren germanen hugenoten berggermanen pijl ja. kijk uh, de Kelten... ...en die hebben ook vreemde religieën meegenomen. Hmm. Het Jodendom, het ja, Christendom... Dus. ...dat was, dat niet was, niet de de dat was dat het was niet in de Nederland. Die tsunami van buitenlanders heeft er ...en ze hebben de oorspronkelijke Nederlanders... Mm -hmm. ...de inheemse... Ja. ...de Friesen... ...de Friese germanen ja, ja, ja, ja. die ja. er waren... ...hebben ze verdreven en gedecimeerd. Met andere en, woorden? Met andere woorden. Toen kwamen deze onderdrukte naar mij... ...en die zeiden... Prim, ...niemand op de publieke omroep erkent... Dat wij, net zoals de aboriginals en de indianen... Mm -hmm eigenlijk vernietigd zijn door die buitenlanders. Dus, dus eigenlijk... heb ik het opgenomen voor de inheemse Nederlanders dus, en heb dus, ik de blanke dus, Germanen. Wacht even, wacht even. Dus wat je eigenlijk zegt is dat het integratieprobleem is al veel langer. Dat is al 2000 <laughs> ja, jaar geleden. Ja, ja, het begon absoluut. met de Romeinen, die hier de Vriesen ja. en daarna kwamen de Batavieren, de Noten ja, met dat vrienden. En daar hebben ze het over dat het nu een probleem is. Oh, ook met mij en, en daarom heb ik dus, het, ik, ik heb er ook niets aan gedaan, want ze zijn naar Pond gegaan, er was een mm -hmm. lobby van de inheemse, de blanke Germanen en ik ken dag, goedenacht Blanke Germaan? Goedenacht. Uh, wilt u aan Odog en... bevestigen dat wij elkaar nog nooit ontmoet hebben? Dat, dat bevestig ik meneer o Oké, okay, en wilt bevestigt. u aan meneer Odog bevestigen dat u een authentieke Blanke Germaan bent? Ik ben de laatste authentieke Blanke Germaan. Nico, mag Noem de boxen maar... sluiten, want ik hoor hem helemaal niet. Ja, u bent de laatste authentieke Blanke Germaan. Ja, noem maar maar de inbolling. Ik ben gewoon de allerlaatste. Oké, okay, en, en, en u belt iedere zondagnacht in. En wij bespreken niets voor. En u krijgt een platform om op te komen voor uw blanke Germaanse. Ja, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ook al is er wat chantage en, en andere dingen aan vooraf gegaan. Maar... Oh, oh, ja, dat is waar. Dat geef <lacht> ik volledig. Ik ben, wel, ik ben wel blij dat ik je eerlijk ben. Ja. <lacht> en, en, en u, u en, en wat ik dus leuk vind... dat mensen in dit land niet beseffen... dat de oorspronkelijke religie van dit land... Wodan en Tor is. Hey. En dat de oorspronkelijke religie van dit land is... dat je vrouw met een knuppel op haar kop slaat... en er mee niet naar je grot. Oei. En dan in drie dagen ga je eruit. Nee, als je er mee in bent, moet je voor eeuwig voor de zorg. Ik dacht Pasen, sorry. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. En, en, en dan gaat de blanke Germaan je nu vertellen hoeveel er gejat is van hun. Want, blanke Germaan, gaat u gang. Nou, het is natuurlijk duidelijk waar ik het over heb. Over een feest wat over de datum is. Dat is vandaag dan Pasen, maar dat was natuurlijk al de nacht van 20 op 21 maart. Ostara, de godin, die werd gediend. En wat, wat dan nog veel erger is, kijk, de Duitsers, de Bosgermanen, die hebben dan nog Ostern, noemen ze dat dan. Dus dat is Ostara. En de Saxische Engelsen, die hebben dan nog Eastern. Maar hier in Nederland gaan we dus weer een stapje verder... en noemen het dus Pasen. Gewoon weer echt te ver gaat men daarin. Mm -hmm. Dus gewoon vervelend. Dus ik heb gewoon besloten... ik ga alle mensen die dat vieren, afvallig verklaren. Afvallig wel heel Nee, ik ben het helemaal met u eens, Blanke Germa, maar het wordt tijd dat er duidelijkheid komt. Het zijn afvallige, dat gewoon, want het, zijn, nep, het zijn neppers. Het zijn gewoon nep kopieerders. Alsof ze nep Gucci ja. of net-boss of net-dingers uh, hebben. Ja, en, en dan weten ze geen eens meer waar we het over hebben. Want ik, maar dat zijn de meeste blanke Nederlanders. Het is nep allemaal. Hun religie is nep. Is... Het komt uit het Midden-Oosten... Of het nou jodendom is of christendom. Het komt uit het Midden-Oosten. Wat is er nou oorspronkelijk Europeaans aan hun religie? Niks. Helemaal nee. Niks. En, <laughs> en ze, ze, de, ze herdenken de kruising van Jezus. Dat was gewoon een Midden-Oosten-Palestijn. Ja, maar daar is wel een kleine verklaring voor. Kijk, neem zo'n zo meneer van der Staai. Eh, ja. Die is gewoon voor de doodstraf en alles. Dus S er zit wel iets gamaans in. Maar ik ben wel ook voor de doodstraf. Maar ik ben, ben ariër. Ik ben van het superieure ras. Ja. Precies, wij horen bij elkaar. Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat is zo. Maar kijk, daarom hebben die mensen ook dat christendom aangenomen. Omdat dat een allesvergevende god is. En dat is natuurlijk heel erg makkelijk. Als je gewoon zelf een soort collaborateur bent. En, en een landverrader. Ja. En, en Noem maar op. Dan, ja. Wat, wat voor god wil je dan nog meer? Iemand die zegt, nou jongens, maakt niet uit... Kom lekker naar de kerk. En uh, alles is er goed met jullie. Ja. Dat is gewoon vervelend. Nee, maar u bent in Daarom... vorm vanavond. Ik, ik moet zeggen, blanke Germaan, het is lang geleden dat ik zo aan uw lippen heb gehangen. Maar, maar, maar, maar, maar nu we dit hebben en we blijken dus dat die blanke Europeaan alleen maar alles geeft wat de aardappel komt uit Zuid-Amerika. Hun religie komt uit ja. het Midden-Oosten. Zijn god is een ja. Palestijn. Wat is er dat... nog authentiek aan die blanke Europeaan? Niks. Bijna niks meer. Alleen nog soms, heel soms, zie je nog een beetje onze geest van oorlogsvoeren. Dat, ja. dat zie je nog af en toe terug. Ja. He, maar voor de rest is het gewoon echt... Eh, ja, dat... ja en, en, en, dan, en dan moet ik zeggen, Allemaal Blanke het. German, dat doet me wel pijn. Want de, de film Red Band die was op comic kom al wat beelden van te zien... En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond die blanke Germanen wel fene gast, hoor. Ja, dat is ook wel weer geschiedsvervalsing. Compromisloos Tim. Maar wat ik leuk vond van uw voorouders... ze deden niet aan poppenkast en respect en zo. Gewoon, als je uit je nek kletst, paf. Ja, ja, nee, dat is wel zo. Ik heb die voorde, Kijk, dat, Ze durven dat mij niet te laten zien, natuurlijk. Hè. Dat, dat gaat dan weer net te ver. Maar ik ben het wel eens, kijk, Robboud. Maar de producer van Radboot is de producer van, van Teutje. Is, Teutje, Teutje is, maar ik zeg de, de Jong Klaas. Ja, ja wij kunnen het wel regelen. Want wij we zijn wel, oe, dok, het is wel grappig. Jij en ik zijn echt goed bij die blanke Germaan. Ja, dan kunnen we zeker regelen. Wat wil je? Ja. <laughs> Nou ja, ik, ik ging eigenlijk voor de hoofdrol. Maar dat, dat heeft hij dus niet geaccepteerd. Nee, omdat nee. je maar met ik... de Syrische vrouw getrood bent. Verrader van het ras. Oh! Ja, deze blanke... Ja, echt? Ja. Deze blanke... Hij ja. nee, is gewoon verrader van het ras. Hij He, is gewoon met de Syrische vrouw. Maar dat is dan ook wel mooi. Want Geert Wilders, die lult over buitenlanders. Nee. En hij heeft ook een nee, buitenlandse nee, nee, vrouw. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar, maar de blanke Germaan moet het ras zuiver houden. Ja. En heeft deze kolom om het ras zuiver te houden. Ondertussen heeft vernietigd hij het ras. Zijn voorouders voor, hebben zo voor, voor, voor, best voor, gedaan om het ras zuiver. Voel jij, dat ook zo? Voel jij dat ook zo? Nou, ik ben. Ja, want je, want je bent heel populistisch de... over Gemma Gemaanse En ondertussen verneuken het dus wel. Nou, omdat ik aan de legende werk. Ik ben de <lacht> laatste en ik ben, ik ben ook de laatste. Dat, dat is gewoon zo. En het, mijn Syrische vrouw zou u ook nog advies kunnen geven, meneer Odoch. Want de eerste keer dat ik zat de televisie te kijken naar haar, toen verscheen Maurice de Hond op de televisie. Toen zei ik tegen haar: dat is Maurice de Hond. En toen, zei ze, toen werd ze echt boos. Ze zei: Je moet niet verschelden op die man, want dat is niet <coughs> Maar meneer, meneer Blanke ik wil u even zeggen dat er inmiddels 40 aanmeldingen zijn met DNA-testen. van Germanen die vinden dat ze meer recht hebben van spreken dan u en die uw plek claimen. Ja, maar dat, dat, dat zit ook een beetje in het, in het half het bos-Germaanse bloed Bos natuurlijk. Liegen. Oh, liegen. Dat liga. zit er gewoon een beetje in. Hebben jullie ja, Wilbert daar ah, jongens? Wilbert, is Wilbert er al? Oh oké, okay, die wordt gebeld. Sorry hoor, uh, ga door. Dus het liegen zit in de Germaanse genen. Oké, okay. Boske, uh, ja. Blanke Germaan, uh, uh, hebt u nog iets belangrijks wat u met ons wilt delen? Want ik moet toch even met o een belangrijke vraag stellen. Ja, nou ik wilde het over het sluiten van de gaskraan hebben. Maar om, om duidelijke reden begrijpt u dat ik daar... Eigenlijk niet over gaan spreken. Nee, want die Groningers zijn ook nep-Nederlanders. Uh, Zij ook import. Zeg je, zeg je. Dus die ja, moeten, nou, moet je nou, gewoon ja. leeg zuigen. Ja, precies. En dan, en dan komt zo'n zo Rutte, wat ik voorgelezen zei, die bid naar de god van de leugens, Loki. Voor de eerste keer zei die man, vroegen ze hem: wie gaat dat betalen? En toen gaf hij als antwoord: dat zullen we wel zien. Maar Blanke Germaan, ik vind Wiebus wel fantastisch hoe het heeft gedaan. eer wie er toekomt. Uh, een probleemdossier... Kom op, Blanke Germaan, niet alles is slecht. Niet alles is slecht, maar ik geloof niet in een liberaal... die zegt, dat zullen we wel zien, die rekening ligt al klaar voor iemand. Nee, maar Germanen geloofden nooit in liberalen... want Germanen sloegen alle liberalen de kop in. Precies, wij willen onze eigen gang gaan. Ja, dat is ook liberaal, maar dan weer op onze manier natuurlijk. Oké. Okay. Uh, kunnen we dan nou volgende week, zodat ik met ODOC nog even kan praten, of is uh, er nog iets? Nou, ik heb een stalker. Dus, uh, dat, ik, Wie is ik een stalker? Je dus vrouw? Dat is een, uh, een Twitteraar die in, in vijf tot zes Twitter-accounts steeds dezelfde tweet. Repeat. Wie is dat? Is toch niet El Flitzo? Want El Flitzo was vandaag geen nee, lief. Nee, nee. Nee, het is niet Il Flitzo. Is het nee, het ook nee, geen dat, Reinier toevallig? Het is ook geen Reinier. Het is iemand die zich noemt het naar de naam van ons land. De opper-Nederlander, dat ben ik. Nee, nee, want u heet niet de Hollander van de achternaam. Nee. Nou ja, weet ik veel. Nee. Ach, maar ik tel niet er vond, Ik ben er heel blij mee. Dus maar je moet, je moet het ook niet te mee. serieus nemen, hoor. Nee, nee, ik ben er blij mee, want... Dat, dat moet toch? Dat, anders stel ik niet mee. U heeft nee. ja, dit ja. zo. Ik heb het er ook. een. er geen Ik word zo vaak bedreigd, jongen. Ik tel niet <laughs> meer. Hé, hey, het was een genoegen, vriend. Tot volgende week. Tot volgende week. We doen, hey, keep it white, hè. En positief. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lieve de blanke Germaan. En weg nee. met alle import-Nederlanders. Eigen volk. Ja. Eerst de blanke Germaan. Laten we beginnen bij de NPO te zuiveren... van alle joden, christenen en zo. We willen alleen maar blanke Germanen. Nou, en dan ben ik de enige en dan neem ik al het salaris van iedereen. Alles. Nee, maar ik ben van het aardische ras. Dus, en ik ben de profeet ja, okay, van de blanke maakt, Germaanse mag. kerk. Hè? Dus ja, ja, jij en ik ja, pakken ja, ja. alles. En ik ben een profeet van dus de positieve ja. energie. En ik blijf mijn woord verkondigen. Oké, okay, jij, jij bent een zwarte Germaan. Dat <laughs> maakt niet uit, ik ben een Germaan. Ja, jij bent een <laughs> Germaan. Hé, <laughs> hey, dank je wel. We gaan zo één. Doei, tot Doei. volgende week. O, oh, dok. Ja. Wat, wat ik dus leuk vind, is ook vanavond weer bij jou. Wat je heel goed doet, is... Um, die humor van jou is een inclusieve humor. Ik, ik, ik heb je vaak gevraagd, jij dist geen mensen. Jij beledigt geen mensen. Wat jij doet is... je betrekt mensen in je humor. Ik wil op zijn minst, minst, minst weten, op zijn minst ja, weet ik ja. altijd. Ja, ik ik, praat nee, ook, ik heb net ook een tweet gezien nee. van Reinier. Dat hij die, dat die zegt dat ik aan de verdovende middelen zit en zo. Dus ik praat nu echt heel rustig. Ja. Sorry Reinier. Maar nee, wat ik vind is dat wij, ten alle tijden zijn. Wij, zijn wij toch op een platform. Of we nou op poës staan. Of waar dan ook. En waar andere mensen uh, ja, toch, toch wel een houvast. Of een, weet je, een gevoel aan kunnen overhouden. En ik vind het echt super brutaal en vet. om Heel erg uh, adrem te zijn. Maar je bent inclusief. Want ook nog, ik ben ik hou van comedy. En wat, wat me verrast in jouw comedy is dat het... Het is nooit betend. Het is nooit beledigend. Het is wel... Het kan wel. Maar nee, het is wel confronterend, maar lief confronterend. Het is altijd ook omdat je jezelf ridiculiseert. Je hebt heel veel zelfspot ja, in je, nou, in je dat, programma. Nou, precies. Dat wilde ik net zeggen. Ik, ben, ik denk dat als, als jij... Uh, waarom dat kan, is als jij... Uh, grappen maakt over jezelf... Ja. en vooral jezelf op een, een hele... spot neerzet. Nou, nou, je had een heel dik meisje... en je maakte <laughs> een grap over dat ze te dik was... maar op zo'n leuke... dat kind ging dood van het lachen... Ja. Omdat je ondertussen ook zei wat niet aan jou klopt. En dat meisje zegt, ja, ik weet dat ik te dik ben. En toen zei dat meisje, ja, maar het maakt niet uit... want ik heb wel een leuk vriendje. Ja. En toen zei je nog, maar ja, hij houdt kennelijk van uh, wat vet erop. ze dus ja. lachten ze, alles, ja. en dat vriendje was... Er. Dus wat ik leuk vind is, maar dat kind ging ook helemaal los. Ja, dat is, dan, dat is dan toch de kracht van positieve energie. Je hoeft niet... Je kan alles benoemen, maar... Niet, oh, wat, wat ben je dik. Uh, uh, uh, jouw riemmaat is de evenaar. Weet je? Ja, dat, dat doe zo, dit, je niet. Dat, nee, nee, dat dat je dat hoeft niet. ook niet, maar dat... Maar dat, dat er zijn mensen, veel comedians die dat wel doen. of grappen Vind met, of, ik zwak. Nee, maar het is ook hun enige uitgangspunt. Wat mensen denken zelf, oh shit, uh, ik moet de zaal hebben. Oh wacht, laat me, laat me de eerste rij pakken. Nee, bij mij is het, als je op de achterste rij zit... Dan je, word je dat. Wat ik geweldig aan je vind, <laughs> ik vind jou ook een... Het is niet dat je een vast script hebt. Je bent heel... Improviserend. Ja. Er, uh, uh, ja. Want ik heb je nu al een paar keer gezien. En ik, ik, weet je, ik wil al heel lang een theaterprogramma maken. En dan kijk ik naar jou en ik... Die nee, Prim, moet je niet doen. Ik haal jou niet voor, Nooit nee. zoals jij daarmee spreekt. Ik, wil, ik, wil, ik, dat, ik heb een tijdje, dus uh, tien jaar geleden of zo, dat we dus met die comedy shows bezig waren. Heb ik ook echt geprobeerd om, om, om weet je, gewoon comedian, comedian, comedian te zijn. Maar het, ik, ten eerste, het zit niet in me. Het, nee. Dus ik, ben gewoon, ik kan gewoon entertainen. Ja. Maar een script, elke avond dezelfde fucking grappen vertellen. Weet je nee, maar dat, het, het, het zou gewoon, ik zou zelf brain dead willen Maar ik zou, ik zou nu een theaterprogramma maken. En ik was een beetje geschreven. En toen heb ik het geschreven, het is prachtig. Prachtig, ik heb het uitgeprobeerd nee, maar ik dacht ik ga dit geen 200 keer doen. doen. Nou, nee, kijk, nee, nee there nee. you go. Maar ja. dus ik ga eigenlijk nee. naar jou moeten kijken als mijn nieuw voorbeeld, dat ik gewoon Weet je wat, ik wil echt heel graag een theater gewoon, in, gewoon, uh, want zondagdag 12 tot 2 is net te weinig en en ja, en en Ik en, zeg, ik, en, zeg doen. ik zeg doen, ik zou je door graag willen helpen, maar dan zouden we bijvoorbeeld, en, en ik denk dat heel veel mensen het ook wel tof zouden vinden om Prem in het echt te zien. Nee, dat maar het, ze zien maar het echt op de markt. Nee, maar het precies, mark. maar gewoon echt een... een, een oh, wacht, ik heb een goed idee, wacht even. Hai. Wilbert Weider wel, Prem. Oké, Wilbert, zou Oi. jij. Want, luister, Wilbert neemt het echt op voor mensen. Zou jij onderdeel willen zijn van mijn theatershow onbetaald? Maar wel uitverkocht in carré <laughs> en zo. Dan ga dan dan ik dus mijn theatershow doen waar ik allemaal uit mijn nek klets. En dan kom jij met, jij ko met je kolom voor China. Uh, nou, als je reiskosten betaalt, dan... Nee, als je het voor de Chinezen, nee. Falun Gong, oh, de drukte nee, mensen zijn hand, neemt geen Ik ben er nu bij, je krijgt de reiskosten van ons. Pardon, ja. Nee, maar, maar okay. luister, Wilbert... Hoe vaak, o hoe vaak, uh, hoe vaak gaat het gebeuren, Prem? Nou kijk, dus Wilbert, ik zou een theaterprogramma maken. En dat zou ik al, ik zou het al tien jaar doen. En toen had ik bedacht, ik ga een theaterprogramma maken, uh, Zwarte Priet praat, en dan zou ik dit ja. doen in een studio, want dan voel ik me goed op podium, want o kan ik niet. Mm -hmm. En dan zou ik dus zo'n studio-setting... Uh, een cabaret-theaterprogramma maken. En dan zou ik iemand zoeken die zingt en alles. Maar nu praat o zo. Toen dacht ik, ja, want ik had een heel script gemaakt... maar toen dacht ik, ja, als ik dit honderd keer... maar toen dacht ik, als jij komt, want dan ga je me beledigen, alles... en dan ja. zit er ook nog inhoud in. Maar als jij ja, nu maar... racekosten vraagt... terwijl ik jou verdomme een vol theater van 1500 mensen geef... Om te klagen en te janken over wat er misgaat. Ik ben ook de enige die jou een kolom geeft. Nou, dat is niet helemaal waar, maar goed. Oh, wie geeft oh, je nog meer? dan. Ja, ja, ja. ja. Je was niet, tenminste, de, de column wel, maar ik ben wel eens eerder in een ander programma geweest. Ja, maar, maar, dat, maar Wilbert, die misbruiken ja. je als stukje bot om iemand te provoceren. Vanaf nee, BNN-newsradio nee, heb ik. Je is, al... Nee, prem, prem, daar moet je tegenspreken. Er is een ra radiomaker geweest. Wie? Hier bij Radio West. Uh, en die, oh ja, uh, Radio in... West. Ja, ja. ja. Nee, oh, ja. Vandaar dat we niet kennen nee, hier. Maar, maar, maar Wilbert, even op de landelijke radio, vanaf BNR, Time. Ja. alles... ...kreeg jij van mij alle ruimte om uit te praten... ...en propaganda te maken ja, voor de nee, Dat klopt, ja. En weet je waarom? Nou? Omdat je authentiek bent. En omdat je geen dubbele agenda hebt. En een heleboel mensen willen graag de positie die je hebt. En mensen snappen ook niet dat je me uitschat. En ik zeg altijd: Wilbert Stuifbergen is zo authentiek. En alles zei je een de en een idioot. Authenticiteit is waar het om gaat. Want deze mislukte zender zit vol met pseudo-krijgers, pseudo-strijders die hun zakken vullen. En jij krijgt geen cent betaald. Je besteedt er heel veel tijd aan. En ja. je doet het, en in plaats dat je maar dankbaar bent... ben je op zoek naar een ander programma wat jou liever wil hebben. Nee, dat, is, nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Ik ben niet op zoek naar een ander programma. Wilbert, moet je, je moet niet zeggen dat is niet waar. Het maakt jou, het maakt jou nog beter door dat in stand te houden. Dames en oh. heren, hier is een man waar ik het fundamenteel mee oneens ben... maar waar ik van vind dat uit uw belastinggeld dit geluid moet worden gehoord... omdat niemand in dit kapitalistische land met de twee gezichten toefeest... Terwijl ze aan de ene kant de dus zakken willen vullen met handel en aan de andere kant moraal prediken, meer aan de kaak stelt wat voor hypocrisie er is in het landsbestuur dan de eenzame blanke Don Quixote uit Den Haag. Hier is Wilbert Stuyfbergen, en ik ga pissen. Eén hey, goede nacht, heren en dames. Twaalf jaar terug maakte ik een gedicht. U hoort het zo. De reden is dat Bob Dylan afgelopen dinsdag van stal werd gehaald in De Wereld Draait Door. Het lied dat hij niet speelde bij zijn optreden in China... The Times They Are Changing... dat lied was leidraad voor de aflevering van De Wereld Draait Door. Het onderwerp van de uitzending was onderdrukking. Maar don't mention the war. Zoals gebruikelijk was de Shoah in China geen onderwerp van gesprek. Om in stijl te blijven, het is altijd weer hetzelfde liedje... Er verandert niks. Straks dus, dat gericht, is hier twee holocaustontkenners over dat Dylan lied aan het woord. Adriaan van Dis en Matthijs. Ik geloof dat de techniek in slaap is gevallen. Uh, uh, uh, Wilbert, er is iets mis met de techniek. De instart is er niet... omdat we uh, uh, de e-mail nog niet kunnen inladen. Dat komt volgende week. Sorry. Oh. Dus ja, okay, luisteraars... Ik... Wilbert zou nu iets instarten... en dat is niet gelukt... omdat we in de nieuwe studio zitten. Sorry Wilbert, ik had je van tevoren <lacht> moeten zeggen... maar Wilbert ah. gaat door. Oké. Okay. Maar goed. In ieder geval, er waren in de uitzending... van de uh, Wereld Draait Door... Waren twee holocaustontkenners. Uh, Adriaan van Dis en Matthijs. En die had een vrolijk gesprekje over dat liedje. En uh, Adriaan van Dis die had een ontzettende hekel aan Bob Dylan, maar hij vond de tekst prachtig. Het einde van het uh, stukje wat ik had willen laten horen, dan zegt Adriaan van Dis eens: Hey! En ik zeg: Ha, ha. hoe hoe, lang is hoe hoe, hoe, hoe, hoe, The times, they are a-changing. Hoe lang was een Chinees? Met de nadruk op as. Ja, jochie, je mag zo douchen. Komen jullie mee buiten spelen? Maar, niet vroegen. Ja, jochie, je mag zo douchen, zeiden de naties. Komen jullie mee buiten spelen? Vroegen de Chinezen aan ons in Peking 2008. Maar, zeg niet, Falun Gong. Peking moest schoon zijn. De Falun Gong zijn reeds vanaf 1999 tot op de dag van vandaag aan het douchen. Hoe lang nog? Wereldwijd reizen mensen naar China voor organen, donoren genoeg. En hoe lang wordt hoe langer, hoe kleiner. Hoe leggen wij aan onze kleine uit? Dat wij niets doen. Oe, oe. Ha, ha. Oe, oe. Dat was hem. Oké, okay, dankjewel Wilbert. Tot de volgende week. Adios. En dan hoop ik dat, dat, dat de techniek iets. dat we al die dingen veel beter kunnen doen. Nou ja, als je het me even aangeeft, dan ben ik ook ik kom ook in de studio en Nico moest al die dingen doen. En ik moest hier al heel vroeg zijn met Ravish en Damiendo. Dus kom op, friet, heb een keertje een beetje begrip. Het is een nieuwe studio, we zijn allemaal onzekere zwarte jongens in deze blanke wereld. En dan gaat er nu weer een blanke ons zeggen wat we allemaal verkeerd doen. Uh, ik ben geen Maries, hè? ik ben misschien wel blank, maar ik ben geen Maries. <laughs> <laughs> ik, moet wel, ik moet wel eerlijk zeggen, desondanks de technische makkamenten, je klonk je heel goed. Ik heb je voor het eerst gehoord, dankjewel. Alsjeblieft, Oudok. Oh, Oké, okay. dankjewel Wilbert. Okay. Uh, Bas vraagt, prima. heel ander gaat Feyenoord de beker winnen? Hé, hey, jongen. Giovanni van Bronckhorst, Beker, kampioenschap, beker. Drie maal in scheepsrecht. Ik snap ook niet waarom mensen denken dat die dingen niet gaan. Ik moet trouwens, ik moet mijn vriendje Jan Willem gaan bellen. Want ik wil wel, uh, bij de finale zijn. Wacht even. Ik heb nu begrepen, Damien even voor de duidelijkheid, want anders snap ik het niet. Jos heeft niet afgebeld, hij heeft drie keer weer gebeld. Oké, okay, en luisteraars voor de duidelijkheid... Noemi en Veerle zitten hier. Twee witte meisjes die worden uitgebreid door KRO en CRV. En op aandrang van Veerle gaan we Jos in de uitzending halen. En o uh, uh, Jos... Ja. Oké, omdat Veerle, een blank salesmeisje, uh, die vermoedelijk Germaans bloed heeft, uh, uh, uh, heeft gezegd dat je in de uitzending moet, hebben je weer in de uitzending gehad. Dus wat wil je kwijt? Nou, mijn thema was om dat u net de ene de een onbeschofte man naar de andere aan de lijn had. Ik denk, dan ga ik eens intelligent praten. Onbeschoft en intelligent zijn niet in tegenstrijd met elkaar. Ik ben een super intelligente, zeer onbeschofte man. En ik ken zeer domme mensen die zeer beschaafd zijn. En ik kan u okay. alle namen noemen, waaronder de helft van de presentatoren op deze mislukte zender. Zij okay. zijn zeer beschaafd en zeer dom. U bent verbaal enorm sterk. Ik ben in alle opzichten sterk. Verbaal, rectaal, anaal, alles. Alleen zijn vrouw is daar niet helemaal mee eens. GELACH Ah nou, Ja, sorry, die kon je zien, aan Mag ik nou, mag ik nou mijn E-man naar nou voren brengen? Meneer Jos, als u alle bijvoeglijke naamwoorden bijzinnen en bijwoorden achterwege laat en meteen met de deur in huis valt... huis valt, dan zal ik het direct zeggen. De wordt wat voor kleur je ook in Nederland hebt. Ik heb bijvoorbeeld vroeger een verslavingsverleden gehad. Maar u ziet, u gaat nu weer uh, uitweiden. Ik moet wel uh, de nee, deur. Want uitslaan. nu ga ik zeggen: ja, een junkie. Uh, ben, je ben je gaan stotteren omdat je een junkie bent? U moet me niet Provoceren. Ik ben geen junkie. U zegt u had een verslavingsverleden, Dat was, ben je junkie. Dat was, Een, junkie. Was, was, was uh, een, een verleden. Je maar voordat je verslaafd was, stotterde je toen al of stotterde je niet? Ik stotter al vanaf mijn geboorte. En, dat, dat, en die verslaving heeft het, kijk. En hij ok, was zo verslaafd dat hij aan de drugs zat. Oh, oh, ja, ja, ja. Want ik had een heleboel mensen die als ze op kook snuiven, dan stotteren ze niet meer. Nou, nee. Laat we nou even een thema aangeven. Nee, maar... Jos, wacht even. Je, je wilt serieus kunnen worden. Kom to, to the point. Ga niet laxemier. Ik zeg, good, doei je, je moet me al niet Al doe je het als wat voor kleur Nederlander dan, dan ook... <laughs> ...je krijgt geen tweede kans. Is niet waar. N dat, is, ben... dat is niet... Dat is nee, nee, nee, nee. Ik ben... Ik weet niet hoeveel jaar jonger ik dan nu ben. dan jou ben. Hoor ben je, Jos? Hoe ben je? 54. 54. Nou, luister, ik kan je zeggen... ik dacht dat ik ooit geen tweede kans zou kunnen krijgen... maar een tweede kans is niet wat je krijgt. Een tweede kans is wat je neemt. Oké? En luister, Jos. Let, let, let nobody Jos, tell you ik different. Heb, ik heb geen tweede, ik heb de zestiende kans gehad. Huh? Ik heb, Jos, als er iemand is... is die, kat, je kan, die je <laughs> kan zeggen... nee, maar kijk, mama ma, O-Doc. Ja. Jij bent ook... het leven is... pak de kans. En, en Jos, ik, ik ben iemand die tot het uiterste gaat. En dan ga ik over het randje en dan val ik. En ineens is daar o die mijn hand pakt. En o zegt, Prim, kom naar boven. En ineens is daar, daar Frits Barend die mijn hand pakt. En, en, en Henk van Dorp en zegt, kom naar boven. Ja. En is daar een advocaat die mijn hand pakt. En ineens is het mijn dochter. En ineens is het mijn kleinkind. En it's, iets... it's dus, Jos, yes, geloof me, nee. je krijgt 16.000 Tweede kansen, waardoor je 32.000 kansen en hebt. De problemen, het kleine probleem is eigenlijk dat jij dan bij jezelf denkt en daar even bij jezelf te raden moet gaan. waarom zie ik die kansen niet? Juist. Ja. Want dit is een gaaf land. Nee, ik heb een fout oh, er is een fout gemaakt. Je bent weg. Oké, okay, als Jos weer terugbelt, Hoe laat is het? We hebben nog vijf minuten. Hebben we. Nog oh, minuten? Hebben, we, we, hebben we, uh... Nee, ik moet wel nee, dichter niet, hebben, we, we, we... Janus, ik Het moet is Jan... al 43. Waar is Janus? Janus, hoe lang hebben we nog in de uitzending? Ja, we hebben nog, nou, we hebben nog tien minuten of zo. Oh, oh, 43. Janus heeft nog vijf minuten. Oké, okay, Jos, bel maar u. Maar, maar, maar, maar, maar, oh, Doc, ja. dit vind ik het grappige tussen ons tweeën. Luisteraars, u luistert naar heel 1. Het programma heet Zwarte. Priet Praat, Veerle en Naomi die zitten hier. Onze twee hardwerkende mensen. Ravi Chitambi en Damien Doogwanewegel. Lastig te vallen? Nico. Is onze technicus die van gekheid niet meer wil, die wat voor geluiden hij moet produceren. En o de Rabdami is bij gast. Ja, ik weet dat Jos hangt. o -dog. maar even in Hier in dat ding van Jos, ja, wat hij net zei. Wat jouw kracht is, en van jouw broers en zo. Ik, ik, o ik zie je altijd kansen pakken. Ik, ik, ik, het leuke van jou vind ik... waar ik ook kom. Luisteraars, ik kan het vertellen. We stonden bij de Wereldrijd door. En Romana Friede, die wij beide bewonderen. Ja. Heel erg ja. bewonderen. De eerste ja. zwarte winnares ja. van de Louis Dorr. Ja. Ja. En, wow. oh, en, en, en ik, ik, ja. ik stel ja. haar voor aan o en O-Doc, oh je charmeert er meteen. Jullie krijgen een brassa. Maar ik stel je ook voor aan de Witte Veerle en Charme. Dus jij bent echt iemand die alleen maar de schoonheid ziet in mensen. We moeten dat, we moeten dat wel blijven zien, want we moeten het wel met elkaar doen, toch? <laughs> en niet seksueel altijd, maar nee. we moeten wel met elkaar... Dus ja, nee. jouw ja. Oh, ja. theaterprogramma begint op 29 mei nee, in de niet Melk... Niet. tot wanneer loopt het? We gaan, daarna gaan we door, dus sowieso tot het einde van het jaar gaan we door. Ik ga ook weer met Typhoon op tour, maar daar spelen nee, we... Nee, maar Typhoon heeft geen reclame. Niet. Maar kijk, nee, je bent je ook, ook een runt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik hier uitgenodigd om het kalm aan te maken waarom, voor je theater. Waarom zeg ik dat? Want op een gegeven moment gaan mensen dan denken oh, ik zie hem daar, ik zie hem daar, ik zie hem daar. Nee, mijn eigen show is mijn eigen show. Maar in de zomer van de zomer... Gaan we ook weer een paar shows doen met de band. En dat vind ik ook heel leuk. Dus ik vind comedy vind nee. ik fijn. Je, je zuigt je broertje uit. Je staat gewoon daar een beetje achter. Een beetje niets te nee, doen. Ja, je broertje moet, nee, doet nee, al het nee, werk. Nee, en nee, dan, nee, dan, nee, nee. dan speel ja. jij. Jij nee, zit nee, de nee. hele avond te Kijk, suipen. Af. Af. Ik, moet, ik moet suipen Want hij doet het niet. Dus de rijden moet wel op, ja. Dat betekent dat suriname lul niet. Ik bedoel, kom niet met je dingen ja Oké, dus anyway. We hebben een rijden. En als je dus elke keer je rijden laat staan. Dan ga jij niet meer op een gegeven moment. Ja, ja zo zijn die Hollanders ook hoor. <laughs> <laughs> Ze drinken toch niet alles af. nou laat maar. Is <laughs> <laughs> is klaar, Jean is klaar. Oké, okay, klaar, oké okay, we gaan volgens mij nog één keer naar Jos. Jos, je wordt de rode draad in deze uitzending, dag Jos. Wat, Jos? Ja. Jos, je hebt nu nog 30 seconden om iets zinnigs te zeggen... voordat we je nu echt voor het laatst wegdrukken. Hallo? Oké. Okay. Nou, Dank dan ga je. Gaat dan... je Jos. Uh, Janus Berg, zover? Janus? Hallo? Oké, okay, Janus is een dichter, die is toch ja. even bezig, maar we gaan dus even. Dus je maakt je theatershow ja. en je gaat je theatershow doen vanaf, we starten in, in de, de Melkweg. Mei. Weg. Ja. En, en, en tot wanneer gaat hij doorlopen? Hij gaat doorlopen en, en, en, en tot het met december en dan gaan we naar Zwolle, naar Utrecht. We gaan dus een het wat ik al zei, we gaan naar Arnhem. We gaan overal naartoe en we gaan overal door de week spelen. Want, uh, Welke dagen? Uh, ja, uh, ja. Maandag. Janus, ben je klaar? Maandag, dinsdag, woensdagen zullen we voornamelijk spelen. Waarom? Omdat ik vind dat door de week te weinig entertainment is voor mensen. Dit vind een, ik een, echt ziekelijk. Zieke dit is mijn plan. Ik oh. wil mijn theatershow ook maandag, dinsdag, woensdag, ja. donderdag. Ja. Doe niet vrijdag, zaterdag, nee, zondag. Nee. Zijn de theaterlieg? Is er niets voor meisjes als Veerle en Noemi? Ja, ja precies. En natuurlijk onze is... Is, ja, is dat, oh, dat oh, jullie eitredacteur of zo? Die is de tweede keer dat hij binnenkomt. Is dat jullie uitbuiten? Is dat de, is jullie uitbuiter. Is, is dat die sfeer, Allee, is is Dat he? is die blanke uitbuiter dat van jullie. Dat is die blanke uitbuiter Die, die heeft maar 60 euro uh, per maand aankosten voor de. Ja, nee, nee, dit is Wesseberg. Even een foto maken alsjeblieft. Hashtags van die Zitten we in een de, foto de studio van HelverSum 1 en dan zien we gewoon hoe de uitbuiter de de van die twee arme meisjes, die twee blanke meisjes binnenkomt. Hij weet zogenaamd niet wat hem nu overkomt. Ja, met een air van ik heb een convertje aan, ik weet niet wat er gebeurt. Oké, Ja, dus ben je zover, mijn vriend? Hallo? Janus? Ja? Ben je al, ben je al klaar? Ja. Oké. Okay. Dames en heren, je... mijn witte broeder uit Rotterdam... die niet denkt in seks, geslacht of kleur of etniciteit... maar alleen denkt in poëzie... en die bijna de broer zou kunnen zijn van o the de brother from another mother. Dames en heren, hier is de dichter van... Hilversum 1, mijn broeder Janus Johannes van Goch. Janus? Prem, ik heb een computer, ik heb een storing. Nee, hoor je me nu? Dat is hij. Prem, één seconde, ik heb een storing. Welke storing heb je, Janus? Ik hoor, ik hoor mezelf dubbel. Ja, maar dan moet je die telefoon gewoon wegdoen en beginnen met je gedicht. Hou die microfoon dicht bij je mond. Het is nieuwe studio-problemen. Nieuwe studio-problemen. Right. Nou, ik moet ook nog eventjes wennen aan de nieuwe studio, Hilversum. Ja. Dus je moet gewoon die microfoon van de telefoon voor je mond houden... niet meer naar me luisteren en beginnen te hoowelen. Hartstikke goed. Hilversum, heel de dag heb ik, net als u, op eiergrappen zitten broeden... Maar omdat ik mijn publiek ietsje hoger inschaal, ga ik u er misschien wel voor behoeden. Ja, maar Janus, hoor ik u zeggen, inschalen is toch eigenlijk ook een eiergrap. En ja, natuurlijk Hilversum, dat is een eiergrap. En nee, geen beste. Nee, dat klopt. Maar ik heb in het verband met het feestelijk wederopstaan van Jezus Christus afgelopen vrijdag... toch wat verse eieren in mijn rijmkolom verstopt. Ik vier dus met het paasfeest eerder brunst met salm aan tafel dan een echt liturgisch feest. Al is dat hele paas en eten ding toch altijd een Albert Hallmark heimtrucje geweest. Paas ontbijten, paas best kleden, paas de scrambled eggs is door. Wie kan me matsen met een cracker, want ook met pasen vind ik matsen gewoon hoor. Jezus is weer opgestaan en dat is blijkbaar niet omstreden. Alle logica en wereldkennis pertinent op straat gezet. Opstaan na drie dagen, dat moet toch naar een zwavel ruiken joh. It's a happy day when Jesus walks, but he smells like the walking dead. Ga naar buiten, ga wat lopen, neem de hond mee, je gezin. Je kan buiten door die eieren toch niet bevriezen, want er zit gewoon een dooier in. En zombie Jezus, die kon niet dooier voordat hij opstond uit die grot. Maar voor het verhaal was het wel mooier, maar het was een waardeloos slecht plot. Dat als je hoofdpersoon zo schitterend sterft aan de nagels door een ledemaat... en dat hij daarna dan nog doorleeft als een ei-in-advocaat. Goed Hilversum, ik ben geen, geen gigant in eiergrappen... maar ik ben aan de paastafel van mijn zus vanmiddag geloof ik al echt bezweken... Dus ik heb vanavond als een schichtig konijn zitten dichten. Maar er is een paasversje, toch een haasklus gebleken. Ejanus. Hé Prep. Is je meisje bij je? Jazeker. Daarom, daarom was hij zo goed, hè? <laughs> daarom was hij zo goed, Z hè? Z Zij zit aan je paas eieren, hè? Ah! <laughs> ja, Gelukkig maak jij ook een slechte paas, eigenaar van Ja, hel Hey, maar Janus, wanneer sta je in Rotterdam, ODOK? Zo, uh, dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Hé, maar Janus, ik ga zeggen. even afspraak maar Als ODOK in Rotterdam staat, krijg je van mij twee kaartjes. Want je moet echt, jullie moeten elkaar echt ontmoeten, jullie zijn net zo gek. Nou, dat gaan we regelen dan toch? Zeker. Ja. En dan, dan krijg je twee keer, want die andere is dus voor die dame die nu aan je paas eigenlijk ja, zit, ja, toch? Ja, ja, ja. Sander, ja. dat meisje was hij niet. Ja, precies. Hij was, hij was een mislukte alcoholist. En sinds hij haar heeft ontmoet, heeft hij weer richting in zijn leven. Ik zie kleren nou. Hé hey, jongens, ik ga er even voor paar zoeken, die ligt ja, ja, ja. ja, ja, ja. er... Houd ze warm, Oké, okay, doei. Uh, Goede nacht luisteraar. U bent de laatste beller. Uh, die Damien, doe te leu om je naam op te schrijven. Wie is dit? Hallo, lijn 10, wie is dit? Moet ik wel kiezen. Hallo, met wie? Lijn 10, dat, ik heb ja. lijn 10. Ja, met wie spreek ik? Met dat de haan spreekt u. Hallo, goedendag zegt u het maar. Hallo. Damjendo was te leuk om namen op te schrijven. Er is ah, een heel ja, geweldig ja, ja. systeem, maar Damjendo zit te kijken naar twee blanke meisjes, dus die jongen kan niet meer werken. Hij zit ook als een eigen. Ja. ja, hij zit ook ja. als een Damien, ja. Damjendo, wie is blij neken, schrijf die naam op. Ja, zeg het maar. Ja, ik heb nog een, ik heb, hallo? Ja, ja. ik luister. Oké, okay. ik heb nog een gedicht van Willem Wilming, het gedicht wordt bijna niet op Nee, we kent. doen geen gedichten, de enige dichter is Janus, dus je mag iets zeggen okay. of... of Okay. Nee, ik ga Janus... Met, kijk, Janus is groter dan Willem Wilmik en wie daar ook. Dus punt. Oh, ja. dus de ja, enige ja, dichter ja, in ja. dit programma is Janus. Ja, ja nee, dat heb ik afschuwelijk vergist. Ja, nee. Dat... Ja, oké, okay, doei, doei. Ja. Dag, met die spreek ik. Kom ik in de stad. Hallo, met die spreek ik. Met Jos van Hoofd. en ah, Jos, je bent het nu mij aan het stigmatiseren en ja, zolang en dan? je daarmee doorgaat om zelf mensen te stigmatiseren, ja. om je geen stap verder in jouw Jos, leven. Jij, Jij gaat niet stigmatiseert erbij, ja. zelf mensen. Je laat mensen nooit uitpraten. Je stigmatiseert maar raak. Jij stigmatiseert. Ja? Had je nog iets zittigs dat te melden? Ik heb heel goed gehoord en dat heeft de hele Nederlandse radio heeft Nou, luisteren nu op dit moment ongeveer 70.000 mensen die hebben het ja. gehoord. Dat wil zeggen dat er 16... Ik ja. Maar dat wil zeggen dat er 16... Maar dat wil zeggen dat er 16... Maar dat wil zeggen dat er 16 tot 7 miljoen mensen Maar mag ik nog één vraag stellen aan je, Jos? Waar is de laatste keer dat je seks hebt gehad? Daar heb je niks mee te maken. Nee, datzelfde hebben wij dus ook. Hey, de, dankjewel voor het bellen en à tout à <laughs> nou, We zijn ook meteen live op Insta. Eh. Zie je me leuk? <laughs> Wanneer? Oh, hang nog. Nee, ik ga Ah, Oké, lieve leuk. We zitten in de nieuwe studio, dus de helft van wat misging is de oorzaak van de nieuwe studio. Uh, waar is het nou, nachtkijkers? Gaan we nog schakelen met nachtkekers. Jullie zitten niet bij nachtkekers, toch? Verle, jij niet? En, ja, die oh, jongen die dus het, net... Die net zei, als zei als vele, de... Maar Verle, kan je niet komen vertellen wat er in nachtkekers is? Op welke presentator? O, oh, kom die mislukte de Germaanse baas van je? Nee, okay. nee dat was dus Bro, die ja, jongen. dat, dat was die ik, jongen. Prim, die je net hoorde. Dat, dat oh. was die jongen. Die je net zag. Oh, wie zag ik dan? Willem dat was de, de jongen Gelder. van de, de, de volgende ja, programma. Ja, maar ik wil luisteren als zijn naam. Je wel het over. Hoe heet je ook alweer? Willem de Gelder, oh, Willem, je, Maar Willem, ik moet je eerlijk zeggen. In het echt ben je veel lielijker dan op de radio. <laughs> ja, ik ga hem zitten op de radio, uh, Prim. Willem, ik moet je... Nee, ik sneer het je. Willem, Ik luister echt heel graag als ik wegreeg naar je. Ik vind je een verschrikkelijk talent. Ik vind je leuk interviewen. Ik vind je adrem. Ik vind je... Echt, echt luisteren en zinnige vragen stellen, maar toen je binnenkwam dacht ik dat is zo'n mislukte. pandjesbaas. met een slecht Colbert ja, aan, man. Dat Colbertje voor alles. Oh, oh je, maar jij gaat van mijn ja, nee, nee, dus ik nee, nee, Ik ging dan. even checken wat er echt aan de hand was, Maar toen kwam ik er dus achter dat hij de jongens van het vorige programma was. Oh nee, nee ja? maar, maar, maar, maar Willem, wat heb je zo meteen? Heb je net zo'n uh, soort ja. uitzending als W? Jij ja, kan toch ook gewoon hier naartoe lopen? Waarom hang je een telefoon? Ja, dat is eigenlijk wel goed. Zal ik alles even daarheen weten? Ja, kom, kom, kom even, kom maar even hier. Die lelijke komt nou zien ook. <laughs> Broer, terwijl hij hier naartoe komt. Ik heb ja. een boek. En even dat even boek even heb even. ik ooit uitgegeven. En dat boek verkoop ik nu voor 2 euro a pound. Oh. En dat is bij Relatiegescheik. Dus, alsjeblieft. Hé, oh. hey, kijk hey. Die die maar waarom zet, Hallo. Kop, waarom zet je die koptelefoon op? Dan kan ik jullie goed horen. Nee, als je nee, het weggaat, geloof me, geloof me. We hebben goede technicus. we doen alles over de bom. Willem, Hallo waarom het je zo'n mislukt Colbert? Ja, goeie vraag, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, nee, nee ja, ik, heb, nee, ik nee, draag maar een als jas. Ik luister echt heel graag naar je. Dat ben ik echt serieus. Ik vind je echt goed, ik vind je jong. En wat jij echt hebt, is je luistert naar gasten. Dat vind ik echt apart, want de hele mensen zijn zo bezig. zichzelf bezig en je luistert echt. Wie heb je van hem? Nou, zoals jullie hier zien... Er is een man aan het vloggen. Dat is Jan Willem van der Straten. En die heb ik te gast vannacht samen met Alain Verheij. Je hebt iemand van de straat. Ja, je hebt iemand van de straatvlogger. En wij hebben ook al tweeën. Ja, we twee gaan wij zijn lekker zijn van, van, uh, van de straat vandaag. Ze zijn allebei theologen. Dus ja. Ze, ja. Ze, zien ze eruit als theologen? Nou, als de, het ze zien eruit als twee daklozen. Nee. Ze, dus, uh, <laughs> ze zien er ook niet uit als vloggers. <laughs> twee uh, theologen die eruit zien als daklozen. Dus, uh, vandaag, dus je uh, hebt uh, twee idioten. En die gaan over Oh, dat cool. En nu denk je echt, waarom heb ik ooit dat kruisgesprek niet ingezet? zo leuk. Maar wat wel leuk is, een heleboel mensen gaan luisteren en ze bleven tot zes uur. Jazeker. Jullie bleven echt tot zes uur. Ja, dat is wel hoor. Ja, ja, ja. Als je wilt langer. Ja, ja, ja. Ze blijven zo lang als ze willen. Ja. Moeten we jullie wijn nog in water veranderen? Of is dat nee, nee, oké? Okay? Nee, nee, nee. nee, nee. <totstuk> de fles is leeg. Staat de muziek <laughs> maar in, alsjeblieft. Geef maar, ik ga echt, willen, ik ga echt luisteren. Ik ga echt ook goede muziek rijden, zoals deze die nu staat. Ja. <totstuk> Kijk, dit is toch goede muziek? Allemaal. Nee, veel plezier van nee. Hey, nee, maar blijf, op, blijf ja. zitten, blijf ja. zitten. Ga niet weg, ga niet weg. Ga even blijven zitten. Ga niet weg. Ik heb een tekst namelijk kwijt. Jij hebt de allerleukste eindje van Hilversum, vind ik. Ja, nee, ik heb, maar jij hebt het allerleukste. Je bent echt, ben echt een goede interviewer. Ik vind dat je een TV-programma moet gaan maken. TV? Vind ja, ik ja. Hij zegt net dat ik nee. er niet zo mooi uitzien. Luisteraars. Ik heb een probleem. Voor je gezet, ik hè? heb ah, een ja. probleem. Mijn <risaal> laatste pagina is nu uitgeprint. Ik moet het uit het hoofd doen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen. Lid zijn geworden van Pound. En helemaal gefinancierd door de Nederlandse belastingbetalers. Die al die mislukte omroepen subsidiëren. Rami, kom met je tekst Nee, nee, nee, nee. nee, dat hoeft niet meer. En is gefinancierd door alle belastingbetalers. Zometeen gaat u nog een belastingabsurper horen. In nachtkijkers met twee vloggers die geen lief hebben waarom ze vloggen. En u, kunt, uh, en, en, en u moet echt vanavond om tien voor half tien kijken naar Charlotte. En 29 mei naar mijn grote vriend ja. o in de Amsterdam. En Nico Verhoogd, dankjewel dat je Bij mijn idiotie wilde hebben. Ja. En die twee blanke meisjes die je door de Karo en Zinveer worden uitgebeurd. Kom voor mij, Want hier tegen ja. we veel meer nodig Sorry. Ik weet like dat het sowieso gratis moet. <g> en <différence> luister. Tot volgende week. En dan <had> hebben we echt een heel interessante, leuke gast. Jan Leijersen, dat is echt een geweldige Belgische Vlaamse man. En is geen klep uit zijn nek als mijn broer. Dank u wel allemaal. En tot de volgende week. En hier is Rabi En luister zo meteen naar de nachtkijkers met twee mislukte flappers die geen leven hebben. <operated> <Damn> <_ feetain> hoe jaren, hoe naar de kana, moet je, chalte jana, bas, chalte jana